Ooh. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. op Radio 1. Volgende week is het een half jaar geleden dat de Tweede Kamerverkiezingen werden gehouden. De verwachting is dat het nog wel een paar weken duurt voordat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eruit zijn. Dat zou komen doordat er veel partijen met uiteenlopende standpunten bij de formatie zijn betrokken. Daarom willen ze de zaken tot in detail regelen, zei ze. En ze hoopt dat dat niet gebeurt. De Eerste Kamervoorzitter vindt dat debat bij een democratie hoort. En dat zou verloren gaan. Bij een dichtgetimmerd regeerakkoord. De omstreden kankerbehandelaar Klaus Ros heeft opnieuw een beroepsverbod gekregen in Duitsland. Hij mag niet meer aan het werk in een rondwezel bij Duisburg. Het OM begon een jaar geleden al een onderzoek naar de Duitser. Hij raakte in opspraak na de dood van drie patiënten, onder wie twee Nederlanders. Ros had eerder een praktijk in Bracht, vlak over de grens met Venlo. En hij kreeg daar al een behandelverbod. maar kon elders in Duitsland gewoon weer aan de slag in een nieuwe praktijk. De politie waarschuwt automobilisten die gevaarlijke capriolen uithalen op de A58 in Zeeland. En dat doen ze om files te vermijden. De snelweg is dit week einde richting Bergen op Zoom afgesloten. Mensen rijden tegen het verkeer in, keren op de vluchtstrook of gebruiken de oprit als afrit. De vertraging in de file kan oplopen tot een uur. De politie waarschuwt dat er wordt gecontroleerd. Wie gevaarlijk rijgedrag vertoont, moet zijn rijbewijs inleveren. En het weer tot slot verspreid in het land zijn er buien, maar vanuit het westen wordt het droger. Bij een enkele bui is nog onweer mogelijk. Het wordt vanmiddag een graad of 17. Morgen is er vooral in het noorden nog een bui. Verder is het zo goed als droog, met wat zon zelfs. De maxima liggen morgen rond de 19 graden. S'avonds gaat het vanuit het westen weer regenen en dan trekt ook de wind aan. Dit was het NOS Short. DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB.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 Can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York.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 Het was een hele grote muzikale familie. Je had onder meer uh, Elder Bart, Chico de Bart, noem ze allemaal maar op. En samen vormden ze als één familie de Barts. En dit was uh, een van hun uh, singles, ja, de Rhythm. Uh, kom ik kom er even niet op, maar goed. In ieder geval hoorde je de single You Were wel. Nou, we zeiden dus ze juist, uh, Fred, hij is er weer, uh, weer terug van uh, vakantie.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 Ja, het feest gaat maar door, want wij hebben nog drie kwartier te gaan. Daarin gaan we nog heel veel dingen doen. Waaronder de Pit Report, die krijg je na deze van Handsome Poets.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 Slide, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Come and strip that down for me. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah. Don't say nothing, girl. strip that down for me. Strip it yeah, down. yeah yeah, yeah, yeah. Oh, I want girl, you. strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Don't stop, want girl, come and strip that down for me.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 Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al boito. Para que te perdes si no estás conmigo. Despacio, quiero desnudarte a besos despacito. Durmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, uh sube, -huh. sube, sube.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 reducir para todo un manuscrito uh. Uh. We do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, I bendito. I can go forever when altijd blijven. Ik kan blijven met jou. Ik wil blijven met jou. Ik wil blijven met jou. Ik wil blijven met je Ik wil blijven met jou. Ik wil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 S morgens tot vier uur s middags... ...en te bereiken via telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierethuiskennemerland.nl, ...want ook Monty verdient een thuis. Zo is het wanneer, dus ga voor Monty of de andere leuke dieren... ...naar het Kennemer Dierenthuis. Kies om straat nummer vijf hier in Zandvoort, Nieuw-Noord. En hier is Steve Wingwood. Steve Winwood en de Higher love Ja, ze om maar kwart voor vijf, krijgen we weer het gedicht van de dag. Vandaag een hele mooie met raam hoor. Ja, een beetje, een beetje triest, hè, zei je. Nou, eindgoed eind al goed. Eindgoed, blijf je bij mij. Eindgoed <lacht> al goed. Nou, Daar hoor je straks. Volgens mij hadden we een paar weken geleden een gedicht over Schiphol. Toch? Klopt. Ja, over de airport. Dus zijn we nog steeds trots op onze eigen airports. Ja, dan kunnen we deze ook uh, nog een keertje gaan draaien. Dat was even het bruggetje. Dankjewel, Albertje. <lacht> Die is ook weggelegd, het bruggetje van de dag. Hier zijn de motors een gauw ouwe.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 I can't play without the runaway. And I can't believe that you're clean, you're speedy. And it's getting me so. It's getting me so. Vakantiegangers die Schiphol hebben aangedaan, hoorde je de single van de Motors. Volgens mij zingelte uit de jaren zeventig, dat was Airport. Ja, elf minuten overal vijf, ik zit even naar de belden te kijken in de studio van Eurosports 1, de Vuelta. En als je net de belden zag, Albert-Jan, leek het net alsof het daar sneeuwde, maar dat is niet het geval. Gewoon een nat wegdek of zo. Of ja, wat, zei, wat is zei, het? Ze zijn dan in Spanje erg blij mee dat het na deze gorddroge zomer...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 Van tien, op 2 minuut 17. Kijken we nog even verder, inderdaad, op een vijfde plek vanmorgen. Alberto Contador van Trek, zegt Fredo. Op 3,34 punt, de minuten achterstand op Chris Froome. En zoals gezegd, op 1 minuut 17 op Wilco Kelderman. Dus het kan nog wat beloven in deze slot etappe en in de laatste vijf kilometer. Oh nee, in de laatste zesentwintig kilometer. Dus, maar morgen de grote optocht naar richting Madrid...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 Alleen je vulde steeds mijn glas De lampen aan Singen, hè? Heerlijk. Is je En alles wat meegemaak... livenl kan, kan je zien dat uh, mijn collega's lekker aan meezingen zijn. En terecht ook, hè? Want het blijft gewoon uh, heerlijke muziek. De muziek van Jasmits. En als de morgen is gekomen. Jawel, het gedicht van de dag. Hij komt er weer aan bij CFM. Ditmaal blijf je bij mij.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 See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 Mooi. Dat, uh, ja, kan ik hier niet vergelijken? Nee, hè? Uh, nee, een bak water wat er uh, wat gisteren naar beneden is nou, gegaan. kijk eens naar buiten dat, uh, nu. Mooi zonnetje. <laughs> ja, nou, onderweg hier in, inderdaad. Uh, een lekker zonnetje. Ja. Heerlijk. Maar ja, geen, uh, geen 30 jaar. Nee, dat, uh, dat gaan we niet redden. <laughs> dat scheelt wel weinig, maar net niet. Zo dadelijk, uh, entertainment for you. Wat heb je allemaal in petto? Eh. Uh,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 Heel mijn hart. Oh, Kijk, zie je? Kijk, ja, ja, ja, ja, ik, wel, ik, ik voel wil het even een klein beetje voel spannend weer een Ik wil het even een beetje spannend Ja. Nee, maar die gaan, die gaan we dus eventjes bellen. En natuurlijk weer, ja, wat we al eerder in de uitzending zeiden, een beetje Kroatische muziek tussendoor. Nog gezellig. Ja, hoop de, Nederland een Nederlands Nederlandstalig. Een le beetje lekker nog in vakantiesfeer en blijven ja, met ja, de muziek. Ja, een beetje in de gedachte wel, ja. En in ja, jouw ja, programma trouwens, Dure Breakdown. Ja